Het weer, onstuimig weer met veel regen en wind, vooral aan de kust waait het flink. Vanmiddag klaart het wat op, alleen in het noorden nog kans op buien. Het wordt 9 graden in het oosten tot 11 aan zee. En ook morgen herfst weer.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 Pascoe, die oude hoerder je heeft zo hier. Ja, pascoe. Ik denk hem. <laughs> ja, nee, deze hier. Ja. Ik hoorde hem wel, hè? Uh, ja, ik hoorde hem. Maar dat is nou zo'n kopietje natuurlijk. Ja. Zet je maar wat anders op, hoor. Dat is Houden we een andere paraat, die Franse CD. Dan uh, Mocht het nog een keer lukken? Een keer, dan zetten we die andere erin. Oh, ja, ja. ja, we hebben veel. Uh, ja, de eerste keer als ik zoom zeg. De maar, eerste uh, Dan, uh, dan gaan het niet vol. Je mag erbij komen. Truk is na. Ga daar maar zitten en excuses voor de. Voor de. Simpel en goed. Je ziet wat je doet en je kalmte verbaast je. En alles staat stil. morgen terug bij Goedemorgen Zandvoort. Uh, dit was uh, Vraag Me Niet met Bluff. Die andere, die, uh, dat andere nummer die uh, stopte ermee. Dus, uh, nou. Uh, ik wil dan je call nog even vragen of je het derde kanaal ook even openzet, want ik zie dat dat nog uh, dicht is. Uh, nou, je hebt het ook aangeschoven. Ja, uh, ja. Roosendaal. Roosendaal. Uh, jij doet de redactie, je doet de koffie ik en doe nu alles. Doe je de presentatie. Dat is niet en de de schoonmaak. Keer. En schoonmaak. Je hebt... Uh,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 En uh, ik bezoek uh, maandelijks uh, het Alzheimer-café. En vorig jaar is mij gevraagd, en dan noemen ze je gelijk, als mantelzorger. Uh, ja, zo ja, dat heet dat, dat hè? He? Ja. Ik zei altijd, ik ben een man van US, maar ik weet nu wat het betekent. Uh, en, en je bent in te ja. In en, de, nou, en dan tussen aanhoofd, de ervaringsdeskundige op het uh, omgaan met de ziekte, met je vrouw met de ziekte. En uh, zo doe ik in een werkgroep voor de voorbereiding van de thema's die maandelijks gaan.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 Even, dus in mijn geval, hè, dat is, zeg ik even voorop, ja. wij, uh, wij zijn, mijn vrouw dat behoort toen ze de ziekte kreeg, dan hoort ze dat tot de jong dementerende. zo wordt het dan genoemd. De jong dementerende. Ja, dat betekent dat ze wat jonger is dan de gemiddelde? Ja. jonger dan, jong dan, okay. jong dan de gemiddelde mensen. Mogen ja. we weten hoe oud ze is? Mijn vrouw is nu 71, 71. Ja, ze was dus nou. 64 dat ze de, oh, de ziekte kreeg. Mm -hmm. En we waren alle twee waren we in de, uh, de futs zoals het dan uh, heet. Mm -hmm. En dan heb, je, ja, dan heb je zeeën van, van, van tijd. Wij, wij waren gek op reizen. We hebben een caravan en we gingen een aantal maanden naar Spanje, Portugal. Dus dat hebben we gelukkig ook dan even goed nog dat we in de flut waren een paar jaar kunnen doen. Maar dan krijg je de diagnose van, uh, van dementie. En dat naar het buitenland gaan. Want mijn vrouw was uh, ook de navigator. Dus mij TomTom. Tom, en met rustruus noemde ik het weet. Ja, dat mis je natuurlijk dan ook erbij. Dus, uh, en nog meer oorzaken kan je naar uh -huh. zo verre reizen. Dat kun je dus. Omdat wij ja, zeg maar ook uh, overal kwamen in die landen. Dat, dat kan dan niet zo makkelijk meer. Maar wel in Nederland. Wij, gingen in de, wij, gingen, wij komen al een twaalftal jaren in de Achterhoek. Met veel genoegen. En we hebben, gezegd, we hebben gezien wat het nabuurschap...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 Achter de heuvels. Ik weet dat niemand het gelooft. Geen mens, behalve jij en ik. Het gas zal altijd groen zijn aan de andere kant van de heuvels. Laat alles achter wat je hebt. And me, as me Van de En als we nu niet verder gaan Dan drijft de sleur ons uit elkaar Het gras zal altijd groenig zijn maar in het land ver weg Achter de heuvels Omdat ik weet dat we daar anders zijn dan nu. Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heu. Al zien de anderen om ons heen niet verder dan het ene dag.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 en dat noemen ze met een mooi woord het somatische, het lichamelijke. Dus je, je krijgt allerlei verschillende lichamelijke zeg maar, problemen. En Petrus hmm. ook. Die, die, die, ja, die kwam er ook de een aan de ander. Dus op een gegeven moment kun je ook, Petrus kan ook niet zelfstandig meer lopen. Ze zit nu in een, in een rolstoel. Wel met hulp kan ze lopen, gelukkig hmm. nog. Eh, ook hulp met thuiszorg kan ze lopen. Hulp op het vakantieadres kan ze lopen, maar niet zelfstandig. Dus ja, fysiek heb je, gebeurt er ook een heleboel. Een beetje. Hoe, hoe komt dat? Je weerstand, is, je weerstand neemt af. Je weerstand, en dat is het probleem waardoor mensen. Ja, neemt af. En fysieke dat, problemen krijgen. Dus niet dat de hersencellen worden aangetast of zo? Ja, die zijn niet aangetast. Maar ja. nou, ook de fysieke component, de besturing, die wordt. De, hersenen de besturing, en dan gaat, nou ja, gaat een heleboel, zeg maar, even mis. Ja, ja. En dat, en, en, en, ja, dat kan je niet voorspellen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 zij heeft dus aan de longen gehad, maar daar zijn we uh, nu weer aan een vernevelaar. Hè, dat, dan wordt dat vol te noemen. Dan. Hmm. Dat ze, dat doet weer goed. En dan is de stemming van Truus is daardoor ook beter. Want gaan we na als je geen, uh, minder adem kan halen. Ja. Dat is voor ieder mens, zeker als je ook uh, met, aan die ziekte hebt. Maar dan uh, is dat, en dat, dat merk je. Hmm. En als ik met Truus op vakantie ga naar, het, uh, naar, die, naar de zorgboerderij...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 De aandacht krijgt als je dementerende bent, mm -hmm. of dat je in een heel groter geheel bent. Nou, dat vind ik wel een punt van. Uh... Ja, He, dat is wel een en, uh, en op het grote, grote worden de mensen ook heel goed behandeld. Ik ben ook zeer tevreden ook op mm -hmm. de wijze waarop truus hier op de dag gevangen en noem maar op allemaal, want dat is allemaal heel goed. Maar dat is, dat is groter, dat is meer. Ja. Dus, dus eigenlijk is het, zeg jij, voor zeker voor de dementiepatiënten uh, in ieder geval, voor Trus, is het heel belangrijk dat er heel veel aandacht en zorg aandacht. is. Ik denk dus uiteraard voor een, ieder, ieder, ieder, ieder dementerende, maar de, de, dat, je kan bijna geen geneesmiddel of een gemiddel bedenken. En dat is aandacht en dat is constant ja. de, met de mensen bezig zijn, dat bezig kunnen zijn, de aandacht geven en in vele, vele, vele opzichten. Ja. En dat, ja, dat ondervinden we in de Achterhoek.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 Ongelooflijk, ik, hè? Ja, ik kan het niet wetenschappelijk zelf onder maar ja. ik volgt het ogenblikkelijk. Ja, ja dat ja. is uh, mooi, dat dat, dat, ja, ja. mooi dat dat dus ook doorwerkt ja. bijvoorbeeld bij Alzheimer patiënten. Herken jij dat ook, ja, ja, iets van? ik er zit dan, de dan in de thuiszorg. Alleen ja, dan heb je soms maar een uurtje per, per uh, keer mm -hmm. heb je dan. En dan moet je ja. weer uh, rennen naar de volgende en dergelijke. Ja. En ja, dat zie ik dan helemaal niet in wezen. Ja, nee. Die ja, aandacht, je, je gaat ze wassen, je douchen, je kleedt ze aan, je babbelt een beetje met ze. En dat mm -hmm. is eigenlijk het ene. En dan ren je weer als een gek uh, nadat naar de je de uurtje klaar is, want oh, je moet op tijd komen.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 Dat demoteert namelijk nou. Dat blijft hetzelfde. Dus dat dat demetteert dus stemmingen. Om te... stemmingen heeft dus ook als hij, de, haar, hoe hij haar bejegelt, dat hmm. merkt ze. Ja. Dat, dat, ja. Daar, daar heeft ze weet van. En dat zie jij natuurlijk. En jij dat kent haar goed ja, dat merk ik hoe ik. ze reageert. En dat is dan ook een van de punten. Dus Als mensen op adressen komen die dat heel goed in de vingers hebben om daarmee uh, verder te gaan. Hmm. Of mee door te gaan. Is dat, uh, ja, dan merk je dat en is dat goed voor de Ja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 Om, de, om, de, om ja, met elkaar dan weer de zaak weer, weer verder te gaan. ook thuis. Dus eigenlijk hoor ik uh, dat het sleutelwoord is Frank. Dat, je, dat er zorgboerderijen zijn. Die zijn gespecialiseerd in het verzorgen van Alzheimer uh, patiënten. Niet alleen Alzheimer. Of... Heel, uh, verschillende doelgroepen. Oké okay, prima. Dus het is veel het is breder. Al, veel breder. En die mensen zijn heel uh, geschikt om, om, om zo'n uh, stukje de zorg over te nemen. En de, de, de partner gaat dan mee. Ja. En die kan dan zijn eigen uh, ja. ding doen. En dat varieert erg. Of je dus, uh, er zijn ook alleen zorgboeren waar je alleen een dagbesteding hebt. Hmm. Maar er zijn talrijke, en ook hotels, zorghotels. Dat uh, zijn niet alleen boerderijen, maar waar, ook, waar, je uh, waar je logeert met of zonder je partner. Hmm. En dat wordt helemaal afgestemd ja, wat je zorgvraag is. Ja, dus met, er zijn ook mensen die brengen hun partner naar een, naar een, naar een naar de vakantieadres en die gaan zelf uh, elders op vakantie. Gelijk terugzetten. Ja, Dat is net wat je zelf wilt en uh, kunt. Ja. Zijn er nog beperkingen aan de, hè, welke mensen mogen wel en welke mensen mogen niet uh, naar zo'n zorgboerderij? Heb je daar nou een beetje beeld van? Er zijn beperkingen, er wordt, uh, tenminste geen beperkingen in die zin. Je wordt. Uh, uh,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 en dan kom je erachter dat er dat er toch heel wat in Nederland zijn hmm. en dan uh, ja maar dan daar moet je zelf wat, ook wel wat huiswerk uh, doen maar je wordt erbij ondersteund nogmaals als mensen die ondersteuning hebben van, uh, van draagnet dan krijg je, uh, krijg je dat aangereikt ook wat is draagnet draagnet is door uh, die geeft ondersteuning aan dat is uh, ondersteuning aan de aan de uh, aan de mantelzorgers en de mensen met dementie en talrijke dingen want ja uh, er zijn mensen die uh, ...hebben arts hoe kom ik weer bij een dokter verder terecht... ...hoe kom ik, moet ik wel of niet naar een verpleeghuis... ...moet ik... Uh, ik uh, die, die, uh, ...die geven je verregaande ondersteuning in, in dat soort zaken. Hmm. ja...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 En dan kom je, ja, maar dan denk je, als ja, is van de trap gevallen. Dus je komt bij, uh, heel vlug bij de huisarts. En, uh, oh, nou ja, de, uh, vervolgens naar de huisarts, bij de fysiotherapie. Maar die hadden heel gauw in de gaten, ja, dat helemaal dat uit van de pijn. De, de, dat kan ik je ook niet behandelen nu. Want het, uh, en dan word je heel snel en dan weer terug naar de huisarts. Zijn we doorverwezen naar het ziekenhuis. En dan worden er eerst, ik kom je met een neuroloog terecht. En dan, ja, nou, de al CT-scans. En dan komen we later, wat volgt heel snel op elkaar...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 om, ja, om te, na te gaan of uh, ja, wat wat in de kan Bij sommige anderen zijn het heel lang. Ik weet ook van mensen die zitten in het arbeidsproces. En die functioneren dan niet. Maar het blijkt dat ze een dementie... Uh, ja. ook wel in de... Is dat zo? Is er een ja. soort verborgen dementie? Bijvoorbeeld van, ja. van suiker weet ik dat wel. Hè? Dat heel veel, uh, heel veel mensen suiker hebben. Mm -hmm. Maar uh, geen, uh, dat niet weten. Nee. Maar dat je is het, dementie wilt, ook. Ja, maar je wilt het ook niet. Want je vergeet, wij vergeten allemaal. Ik vergeet ook dingen. Ja, ik vergeet uh, uh, al vanaf mijn twintigste heel veel uh, dingen. Dus ja, uh, ja, voor mij zit er hier nog eentje. <laughs> ja, dat komt door de chaos. Nee, maar dat wil je niet dat... Terugkijken, dan kan je... en Bij Truus, als ik dan terugkijk, ik denk ik heel weinig. Ja, bepaalde dingen kan ik zeggen ja, maar als dat zo, als het niet van de trap gevallen zijn, had het bij mij ook lang, heel lang bij ons okay, ook lang ja. kunnen duren. Zo denk ik. Ja, want de Boerhaven heeft een afdeling van jong dementerenden. En ja, er vaak zijn vaak hele jonge mensen. Ja. 20, 18. En Hartekamp uh, ja. Hartenkamp heeft het ook af en toe. Uh, dat ja, we zijn heel... Uh, ja, ja, ik, hoor, ja. Ja, ik weet van de jongste, ja, ja, Inderdaad, mensen van 38, 43. Ja, en en, het komt niet door drinken. Ik zal het even zitten nee. voor het ja, ja, ja, nee, nee, dat is dan nee. coma zuipen. En dan kan je hersenbeschadiging. Ja. Ja. Uh, dit is toch een, uh, net wat, uh, ja. ik zeg, een vasculaire of iets andere dementie. Er zijn verschillende, verschillende soorten ja. van dementie. Ja, nee, dat... Uh dus dat heel, ja, en we zijn dan van jong dementerenden die dan, uh, ja, dan wordt weer een ander programma, zeg maar, hè, dat zoveel mogelijk die mensen dan ook bij elkaar zijn. En dan wordt dat uh, ook weer op afgesneden. Maar het is, ja, het is schrikbaar natuurlijk bij sommigen wat er aan is. Dus mensen hebben hele, hele jonge gezinnen met hele jonge kinderen. Ja, het is vreselijk, hè? Ja. Even nog naar die boerderij. Uh, een Hollandse ja. vraag, wat, uh, wat, wat kost dat? Wordt het nog vergoed, uh, verzekerd? Of, of, of is het, moet je het allemaal zelf betalen? Uh, en wordt het uh, misschien de patiënt wel en jij niet? Of? <laughs> ja, dat verschilt heel erg. om te beginnen gaat ook welke zorg je nodig hebt, daar dat, dat begint het dan ook mee. En, en in veel gevallen alleen ja, de landelijke discussie nu in, de, in, in Den Haag over de PGB's, hè, de persoonsgebonden budget. Uh -huh. ja, want meestal met het persoonsgebonden budget kun je mede dat ook dan, uh, op, uh, kun je je vrouw ook op die adressen, dat ze daar onder, hè, op vakantie kan. Maar dat ja dat hangt ook een beetje aan een aan een zijde draad zoals het de komende jaren. Dus Zeker dat, met deze regering? Deze, ja, het is nog onbekend wat mensen, dat noemen ze dan kort verblijf. Wat daar nog, daar is nog geen uitspraak voor van de staatssecretaris, dan wel minister. Ja, of en is, hoe, hoe was het tot nu? Uh, in, in, ons, in ons geval is dat tot nu is dat uh, is dat redelijk geweest, ja.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 Te invullen je zijn invullen. Ja. Uh, maar dat, uh, dat maakt niet uit. Ja, prima. Ja. Maar hoe red je het zelf als laatste vraag? Ik bedoel, want ja, de zorg gaat naar je vrouw toe. Ik, en, uh, uh, uh, ja, hoe niet? ik red het zelf omdat ik uh, één, voor mezelf één doel voor het oog heb. Ik, uh, met alle hulp tot probleem wil ik dat, uh, dat Trus niet in een verpleeghuis terechtkomt. Ja. En, uh, en doordat we dus een, met Truus ook met vakantie kunnen, dat je, ook wat ik gezegd heb net ook, dat je zelf ook wat bij kan laden. Uh, dan is dat, is dat op die manier mogelijk. Ja, het klinkt wel heel makkelijk en mooi. Maar ik denk thuis is het natuurlijk ook uh, behoorlijk zwaar. Het is sowieso heel zwaar. Want het wordt natuurlijk steeds minder. En dat is thuis, ik, uh, ik heb schatten van vrienden. En die ook. En buren. Als ik, uh, als ik thuis gaat thuis ook naar de hè, Door de week. Uh, als ze dus verder niet, uh, geen andere ziektes heeft. Dan gaat ze naar de dagopvang. Maar als ik wat heb, als ik uh, nu ook, ik ben nu hier, ja. en er zit een schat van een vriendin die zit op trustenpossen. Nee. Uh, op die manier, dus je moet dat uh, regelen. Je ja, uh, ja, kan precies. even snel boodschappen doen, hè. Dan, dan, dat dan wel gelukkig. Nee. Omdat trus niet uit de stoel kan opstaan. Nee. Maar andere zaken, dan, uh, dan uh, zijn er mensen om me heen die ik, uh, waar ik heel uh, groot beroep op doen.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 Oké, okay, dus dat zijn een en beetje Dan kun, in, in, kun je in de in de om even aan te geven, maar niet iedereen is waarschijnlijk geregistreerd, maar er zijn al over in Nederland over de 800... Uh, zorgboerderijen Al die uh, al verschillende doelgroepen. Hè? Ja, niet, ja hè? prima. Nou, Yvonne, van mij hebben we het helder. Ja, prima. Ja. Ja. Ben je ook te bevredigd ja. als, uh, als medicus, zeg maar. Of uh, ja. hoe zeg je dat? Je bent niet <laughs> ja. echt medicus, maar hoe zeg je dat? En je zit in de zorg. Ja. Nou, ik wil je even een compliment geven. Heel gepassioneerd ja. en met liefde vertel je. En dat, is, uh, dat vind ik heel mooi, want het is zwaar. En het, het blijft ja. zwaar. Ja. Ja. Ja. Ja, ik Zerf. weet het, mijn moeder is, was, had ook Alzheimer. Dus dat, uh, dat is een behoorlijke pittige... Ja. Uh, voor de omgeving. Dat is, uh, ja, je zit er heel vrolijk bij, maar uh, er zal ook wel ja. wat andere processen af en toe door je heen gaan weten. Ja. Maar in ieder geval, je praat inderdaad heel liefdevol en passievol. Dat is wel uh, mooi. Ja. Ja. Nou, nog even samenvattend. Heeft u nou zelf het idee van, nou ik wil zelf ook wel een weekje of een paar weekjes eruit, dan kunt u als u zelf een partner heeft die Alzheimer heeft, kunt u naar de Alzheimer Nederland toe. Die heeft informatie. En u kunt ook naar de zorgboerderij.nl en dat geldt ook niet alleen voor Alzheimer, maar dat geldt ook dus voor andere ziektes.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 Cherchez l'étoile Vous Qui vivez un rêve Vous Héros de l'espace Au cœur Plus grand que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 Dus vandaar dat ik nu toch uh, hier plotsklaps klaps zit. En eh, ik ben heel benieuwd. Maar de, dat ben ik dus. Ja, leuk. Ja, nou, heel erg, heel erg welkom, Henny. Dankjewel. En uh, nou we gaan kijken of het, uh, of het wat voor je is het uh, presenteren van uh, Goedemorgen Zant. Ik kan ja. zelf zeggen dat het een ontzettend leuk uh, ja. Ja, hobby is, hè? Een heel leuke hobby. Ik denk inderdaad dat de mensen die het doen het ook al heel lang doen. Wat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 En uh, hoe zit het met de, de generatie ervoor? Nou, dat gaat heel ver terug. Ah, Oké, okay. ja, uh, dus echt zand voor. 7, 7 zit hier nog wat. Ja, hoor. ja mooi. Ja, ja. ja, En wat dus, doe uh, jij? Ik uh, werk op het strand bij uh, Beach Club Team. Oké. Okay. Ja, dus, leuk uh, strand uh, Ja. Erg druk. Dus uh, Ja, leuk. Uh,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 Hmm. En dat is niet, uh, omdat we zelf vinden het ook leuk, maar de mensen willen ook graag een, uh, een avondje uit. En die willen gewoon gezelligheid, die, die willen lekker lachen. Hmm. En uh, vandaar dat we ook voornamelijk kluchten doen, lekker gek doen op het toneel.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 Heel leuk trouwens, een uh, Jack the Ripper voorstelling. Ja, daar dus, uh, zijn ze erg druk mee bezig. Heftig meteen? Ja, ja, ja, ja, ze zijn er erg druk mee bezig. Is dat voor kinderen dan, die voorstelling? Nee, ja, voor nee? kinderen en ouderen. Maar gewoon uh, op, uh, het wordt, uh, door kinderen wordt het uh, gedaan. Ja. ja. Nou, jonge volwassenen, laten we het zo zeggen. Ja, ja, Want het is de leeftijd van, de van 12 tot uh, 18, 19 of zo. Leuk. Dus ja, en iedereen kan daar naartoe. Hé, hmm. hey, en Hil, uh, uh, jullie hebben een hele uh, beroemde sinds een week uh, mede speelster, hè? Wendy Jacobs ja, absoluut, ja, daar ja, zijn we ook uh, heel trots op Ze stond gisteren uh, groot in de krant, ja. in de Zandvoortse Courant ja. en uh, ze werd ook gehuldigd bij de vrijwilligers, uh, ja. de vrijwilligers het vrijwilligersfeest he? bij de ja. buren van, uh, van jullie ja, bij de haven bij de haven ja.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 Nou, hoe laat is dat dan? Ja, vijf voor half elf. Oh, nou, helemaal kijken voor ons achter die telefoon. Nee, ik ga het niet redden. Ik heb het te druk. Ja, ze heeft het echt heel erg druk. Ja, dus ja. dat... Hé, uh... ja. hey, en nou even de vraag natuurlijk. Uh, die Liando zich uh, afvroeg of de rest er niet, uh, niet, hem niet zat was. Hoe, uh... Nou, we zijn hem absoluut niet zat. Okay, hoor. Nou, echt niet. Dat Hij is, is geweldig, uh... dus uh, die doen we echt niet weg. Ja. Hoor. Nee, zeker niet. Nou, dat nee. staat erop, uh, op Ja, goed, ja. Hey, en euh, zullen we na de muziek even naar het volgende to to toneelstuk gaan waarvoor jullie hier uh, zijn? Ja, prima. Ga gaan we nu even naar de muziek. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance.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 Porté de demain, un de De la providence, de pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de De laissant porter par le De se sont de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 Une romance d'aujourd'hui Ils rentraient chez lui Là-haut vers le brouillard Elle descendait dans le, le midi. De midi Ils se sont quittés le Au de bord du matin Sur l'autoroute de des, des vacances C'était le jour de, de chance Ils reprirent alors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 wat een heerlijke Franse klanken zijn dat. Dat was Michel Fugain met uh, Big Bazaar. Um, ja, we zijn hier met uh, de mensen van toneelgroepen Wim Hildring, Liendo, Bos en heel Nieland. En die uh, heeft een vraag. Ja.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 En uh, ik dacht, nou, ik wil ontzettend graag toneelspeer. Dat heb ik vroeger ook gedaan. Dus ik heb onze voorzitter gebeld. Dat wist ik toen nog niet, maar ik heb gebeld. En uh, toen mocht ik komen. Ja, en dan uh, moet je even wat uh, lezen. Hè, dan lees je een rol. En dan... Uh, oh, ja, Ja, dan sta je met knikkende knietjes. Maar uh, dat viel allemaal erg mee. En uh, ze luisteren en dan... Uh, ja, ben ik genomen hoor. Waar <laughs> ja. luisteren ze daarnaar. Heb je enig idee? Ja. Worden er ook wel eens mensen afgewezen? Of is dit een... Uh... Ja, nou,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 Maar de, ook... de regisseur die, die bepaalt van uh, die, die deelt de rollen uit ja. maar er wordt wel eerst gevraagd hoeveel mensen willen er spelen en daar wordt ook een stuk naar gezocht hmm. dus als er bijvoorbeeld 10 mensen ja. willen spelen wordt er wel een stuk gezocht rond de 10 mensen en zijn er maar 4 mensen dan wordt daar wel een stuk bijgezocht beetje op maat we gaan even naar, uh, naar het uh, stuk want we moeten zo uh, daaruit. vrijdag uh, 9 en zaterdag 10 december uh, spelen jullie allemaal komedie, nou dat is, jullie spelen niet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 gaan, ja. En jullie spelen allebei, mee? Ja, spelen allebei wat, mee? wat zijn jullie rollen? Ik ben een toneelregisseur. Oh, oh. maar je ja. speelt een toneelregisseur? Ik speel de toneelregisseur. Ja. Ja, ja, ja. En ik speel nee. de uh, excentrieke tante Tina. Ja. <lacht> nou, ik ga nog even kort afkondigen. Uh, dus dat is uh, vanaf 1 december zijn de kaarten te koop bij Bruna Balkenende. Dus er zijn nog kaarten te koop? Ja, maar je moet ja? wel snel zijn, want we zijn heel snel uitverkocht. Ja. Prima.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 Dan gaan we daarna naar René Eagle van de Hospik Haarlem en de Heemstede. Dus dat wordt een serieus onderwerp. En we eindigen straks met Fred Kroonsberg en Klaasje Ambrust. En zij zijn vrijwilligers bij de ANBO. En we gaan nu naar het nieuws. En we eindigen met de muziek van Dave. Ducote Duché Swan. En ze liet ze